Kees Groot met het NOS-journaal. Oud-premier Van Acht wil graag voor de rechter getuigen... over de afloop van de treinkaping bij De Punt in 1977. In het radioprogramma Dit is de Dag... zei hij dat hij dan zal zeggen wat de waarheid is. De nabestaanden van de Molukse kapers denken dat het kabinet destijds... de instructie had gegeven dat alle kapers moesten worden gedood... bij de bevrijdingsactie. Volgens Van Acht, die toen minister van Justitie was, is dat onzin... Advocaat Zegveld van de nabestaanden wil ook graag van acht horen als getuige. Volgende week moet duidelijk worden of de rechtbank daarin meegaat. De man die is aangehouden voor de dood van Wouter van Luin op Mallorca... ontkent dat hij de 34-jarige filmeditor op gewelddadige wijze heeft beroofd. Dat meldt een lokale krant. Wel geeft hij toe dat hij hem tegen de grond heeft geslagen... maar dat was volgens de verdachte omdat hij boos was... omdat Van Luin op straat stond te plassen... Jongeren in de buurt zouden vervolgens een portemonnee met 700 euro hebben meegenomen. De Spaanse justitie gaat wel uit van roofmoord. De verdachte staat bekend als drugskourier. Tienduizenden reizigers zijn volgende week de dupe van een staking bij Ryanair. De stewards en stewardessen in België, Spanje en Portugal eisen meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. De staking treft mogelijk ook Nederlandse vakantiegangers. Ryanair noemt de staking niet gerechtvaardigd. De brandweer gaat de hele nacht door met het blussen van een brand in de loontse en Drunense Duinen. Het Brabantse natuurgebied is extreem droog en het vuur woedt nu onder de grond. De hele nacht zullen minstens vier brandweerwagens ingezet worden. De brand ontstond aan het begin van de middag. De politie onderzoekt de oorzaak, maar door het vuur zijn veel sporen verloren gegaan. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Het weer vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 17 graden, morgen opnieuw geregeld zon en 23 tot 28 graden. Vrijdag kan er in het oosten een enkele bui vallen. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, tussen app en voet. Don't shine no more You know it's true Everything I seasons go but our love will never die let me hold you down I'm to say